Uur. De Kok met het NOS-journaal. In Hongkong wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. De vandaag vrijgelaten protestleider Joshua Wong... wil naar het huis van bestuurder Carrie Lam om actie te voeren. Waarschijnlijk gaat hij haar aftreden eisen. In Hongkong wordt al dagen geprotesteerd... tegen een wet die het mogelijk maakt om verdachten uit te leveren aan China. Activisten zijn bang dat China daarmee zijn greep op de voormalige Britse kolonie vergroot. In reactie op het protest heeft de regering de omstreden wet uitgesteld, maar niet geschrapt. De politie heeft onnodig tonnen verspild aan de ontwikkeling van een nieuwe app. Dat blijkt uit stukken die RTL Nieuws heeft opgevraagd. De app zou hulpdiensten helpen bij het vaststellen van de locatie van iemand in nood, maar is er nooit gekomen. Eigenlijk zou de app al twee jaar geleden gelanceerd moeten worden en dat werd steeds uitgesteld. Uiteindelijk bleek de belangrijkste functie, de locatiebepaling, achterhaald. In totaal werd er 400.000 euro betaald voor de app. Huawei denkt dat de omzet de komende twee jaar 30 miljard dollar lager uitvalt. Topman Zeng Fai van Huawei zei dat er ook minder toestellen gemaakt zullen worden. Het is een gevolg van de Amerikaanse ban op zaken doen met de Chinese telecomgigant. President Trump beschuldigt Huawei van spionage. Vermoedelijk worden de gevolgen van de ban in de tweede helft van augustus merkbaar. In West-Java zijn twaalf mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde toen een boze passagier het stuur wilde overnemen. 43 anderen raakten gewond. De 29-jarige passagier had ruzie met de chauffeur. Toen hij het stuur greep, botste de bus tegen twee auto's en sloeg over de kop. De passagier is volgens de politie zwaar gewond geraakt. Hoe het met de buschauffeur is, is niet bekend. Het weer veel zon, maar ontstaan wel stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het westen is er kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen opnieuw een zomerswarme dag. Later in het oosten wel mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemorgen En aan tafel zit Michiel Hermsen van D66. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Uh, ik heb een vraagje aan je. Ja. Wij betalen al jarenlang, jarenlang een enorme som geld aan een mobiliteitsfonds van de regionale gemeenten hier. Ja, klopt. Wat gebeurt daarmee en wat ja. komt er uit? Ja, wat komt daaruit? Nou, over, over de bereikbaarheid van Zandvoort, van Zandvoort ja. ja. Nou, er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar hoe betalen we dan? Ja, dat is nou een goede vraag. Hè? Ja. Uh, kijk, je moet natuurlijk altijd proberen oplossingen te bedenken. En, en daar was dat Mobiliteitsfonds ook voor bedoeld, hè? Of is het eigenlijk voor bedoeld? Ja, of, of 15, 16, ja. En, uh, en eigenlijk vind ik dat er eigenlijk al 30 jaar niet zoveel meer gedaan is aan de bereikbaarheid van Zandvoort. Maar uh, je probeert toch met z'n allen daar een soort van consensus over te, over te bereiken. Nou, nou, over plannen over een tunnel. Uh, uh, de, aanslu of de, de, de aansluiting zeg maar, met de zeeweg en de randweg. Uh, goede doorstroming, eventueel uh, openbaar vervoer. Nou, ja, goed, er is dan recent dan ook nog een motie ingediend uh, met betrekking tot het doorrijden van, uh, van buslijn 80. Dan wel niet de 300. Uh, dat soort zaken worden daar dan besproken. En dan zitten we dan met z'n allen in. En dan hebben we dan een afgevaardigde van, uh, van het college. Zit daar dan ook bij in Zandvoort En er gebeurt dan eigenlijk niet zo heel veel. Er worden wel plannen gemaakt. En er worden budgetten opzij gezet. En uh, er worden reserves gemaakt. En dan nog een keer plannen gemaakt. En dan wordt de uitvoerbaarheid nog eens keer gebeten. Maar uiteindelijk gebeurt er concreet niet zo heel veel. En dan? Dan, en dan. zitten we allemaal met de handen over elkaar te kijken. Nee, er gebeurt niet zoveel. Nee, er gebeurt niet zoveel. En, nee, dat, niet zoveel. Nou. en dat is uh, dat iets, iets wat ik ook had. En, en ik ben toen eigenlijk begin dit jaar ook eens een keer met mijn fracties uh, van de omliggende gemeenten gaan praten. Van ja, de, er komt een mogelijke formule 1 aan. Hoe gaan we dat nou eens met z'n allen oplossen? En kunnen we daar niet een gezamenlijk standpunt in, uh, in opnemen? En dat zat met name ook in het feit dat uh, nou, in Bloemendaal. Even, even, even niet praten over de Formule 1. Gewoon, Gewoon over de bereikbaarheid. Een nou, drukke, ja. drukke zondag is het. Een ook drukke zondag. Bak. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook gezegd: uh, uh, het gaat niet alleen over de Formule 1. Het is natuurlijk een mooi. Mooie, uh, ja. het, zeg maar. ja. het is een mooi. Kun je mooi aangrijpen, zeg maar. Het is een mooi onderwerp. Maar er komen veel meer. Er komt veel meer dan dat. We hebben uh, jaarlijkse miljoen bezoekers. Yep. Uh, er komen uh, meer dan een miljoen bezoekers volgens mij naar Amsterdamse Waterleiding Duinen in Zuid-Kennemerland. En die uh, kunnen daar niet ook altijd overal komen met openbaar vervoer. Dus die komen met de enige regelmaat gewoon met de auto. Nou, op, een drukke, op een drukke zondag of een drukke zaterdag en het is mooi weer, dan staat het ook vast. Uh, als er een uh, ander evenement is, uh, zoals bijvoorbeeld uh, een kite-event... kan het ook zomaar eens druk worden. Als het, en als het vandaag mooi was geweest, dan hadden we waarschijnlijk ook wel weer file gehad. Nou, dat soort zaken. Uh... Nou, daar nou moet toch ook last ondervinden. Als zij een pop-evenement hebben op een strand daar... Dat ja. die mensen niet kunnen komen, die moeten dan toch ook zien wat voor problematiek het is. Klopt? En die hebben daar ook ontzettend veel last van. Nou ja, we kennen de gemeente Bloemendaal een beetje. We hadden het in de voorbespreking ook al over. En zeker de fractie ook van D66 en Die is eigenlijk gewoon tegen dat soort zaken. En het grappige is dat in Bloemendaal, dat denk ik, de meeste autobezitters zijn, denk ik van uh, en veel ook, en duur waarschijnlijk, van Nederland. En ja, we moeten natuurlijk ook allemaal van A naar B. En als dat natuurlijk op een duurzame uh, structurele manier kan, dat is natuurlijk mooi. Maar daar hebben we ook aansluitingen voor nodig. En dan zien we zien ook in de omliggende gemeenten. Natuurlijk enorme ontwikkelingen. Ook met betrekking tot woningbouw. Dat betekent dat ook mensen gewoon weer. Uh, zichzelf gaan verplaatsen van A naar B. En daar moet je niet alleen. Uh, nadenken over de formule 1. Want dat is een korte, korte termijn oplossing. Dan hebben we het over drie tot mogelijk vijf jaar. Nou, Als het mag langer. Uh, maar wij willen graag kijken. Naar, naar een echte structurele oplossing. Van de bereikbaarheid van Zandvoort. Dat is goede plannen. En daarvoor hebben we eigenlijk ook die motie ingediend. En, en goed, we koppelen natuurlijk ontzettend mooi in de Formule 1. Dat is natuurlijk ook wel gewoon een, een regionaal iets. Kan je de inhoud van die motie even vertellen? Want ja. Hebben dat misschien ja. Allemaal... Nee, die hebben we niet allemaal gelezen. Nou, het gaat eigenlijk... Uh, uh, we begrijpen dan de Formule 1 aan. Maar we hebben het eigenlijk ook over een, uh, over een structurele oplossing. Nou, we hebben, we hebben bijvoorbeeld een... Een mobiliteitsfonds waar we al 16 of 15 jaar geld in stoppen. We spreken eigenlijk al jarenlang over wat we doen met een soort wat we noemen dan A-evenementen. Daar hebben we de regio ook al gesproken. gewoon onder. Wat onderin. vraag je in die motie? Ik vraag eigenlijk in die motie om een kwartiermaker. En het liefst iemand die deskundig is... maar ook goede contacten heeft in de regio. Die eigenlijk tegen een... Tegen een, een, een, een, een hoe noemen we dat een een bedrag van een euro of zo, een hypothese van een appel en een ei... eigenlijk gewoon uh, die, die contacten wil uh, leggen. En zorgen dat er nou eindelijk eens een keer structurele oplossingen komen. Dat is eigenlijk wat wij vragen. Daar ook... ja, vraag je wat? Daar vraag ik wat. Ja, zeker. Voor en dat een appel en een ei moet er iemand opstaan en die zeggen: van, ik zou wel eens even die burgemeesters bellen of die wethouders en dergelijke. Ja, ja, Nou, dat kan dus. En ik denk dat er best wel veel valt te winnen. Je kan er misschien nogal wat, wat namens bekendheid mee halen. Want dat zou wel eens een, een hele mooie oplossing kunnen zijn. Maar het eigenlijk is het de bedoeling om te zorgen dat die, dat die gemeenteraden en, uh, en ambtenaren eigenlijk met elkaar in gesprek gaan. En dat mag, mag ik het anders noemen? Een kwartier maken. Dat ja. is zo'n uh, voor een onderdeel en dan is het klaar. Ja, klopt. Het is meer een regisseur, bedoel jij? Nou, een kwartiermaker, regisseur, beleidsmaker. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is een, uh, iemand die een project uh, leidt en dan kan, kan aandrijven en eigenlijk een beetje kan aanjagen. Uh, met de connecties die hij heeft. En uh, zodra je, en dat weten we ook allemaal, als het iemand van buitenaf is. Uh, die wat bekender is, dan ben je wat sneller geneigd. om dat soort zaken op te pakken. Heb je iemand op het oog? Nee. Nee, ik oh. heb niet, niet per definitie iemand over. Kijk, het zijn natuurlijk altijd mooi. Dat, dat zeg ik wel eens vaak. Het zou natuurlijk mooi zijn als het iemand van mijn partij is. Maar dat hoeft natuurlijk niet per definitie. Het zou ook uh, Mark Rutte kunnen zijn? Bij wijze van. Nou, ik ga ervan uit dat hij wel wat andere zaken heeft te doen. Maar uh, nou ja, gewoon een oud bestuurder zou natuurlijk gewoon mooi zijn. Ja. Oké. Okay. Maar, nou heb ik die motie ingediend? Ja. En wat zegt het college daarop? Ja, nou daar heb ik ook over gebeld. En die zeggen eigenlijk in feite van nou, liever niet. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Want die zetten met name in van we willen zelf de regie houden. Uh, maar dan hebben we het eigenlijk alleen maar over korte termijnsplanning. Dus eigenlijk meer in de zin van wat doen we nou eigenlijk bij de Formule 1 met, uh, met drukke standdagen. En wat ik eigenlijk vraag, en dat hoeft niet elkaar niet tegen te werken, het kan elkaar juist versterken. Is eigenlijk een regionale uh, aanpak. Vanuit de provincie uh, of desnoods vanuit het Rijk. Uh, iemand die structureel voor die oplossingen zorgt. En dan niet op de korte termijn, maar gewoon echt op de lange termijn. Dus ook ingaan op de vragen die er zijn. Uh, eventuele nieuwbouw die ontstaat. Uh, nieuwe mobiliteitsvragen, vraagstukken. Echt iemand die op de lange termijn dat soort zaken kan aanpakken. En ik denk dat, alleen dat, ik denk dat het elkaar kan versterken juist. En het gekke is dat uh, in de gemeente Haarlem is de motie is aangenomen. Dat zal ongetwijfeld wel wat te maken hebben met het feit dat, uh, dat, dat D66 daar in het college zit. Uh, in Heemstede is die, uh, is die ingetrokken met de toezegging dat er eigenlijk al een structureel overleg is. Dat is er ook al, maar dat heeft met name te maken met, uh, met de bereikbaarheid rond, uh, rond de zomer en uh, de Formule 1. Goed, lastige gemeente Bloemendaal. Lastig gemeente Bloemendaal, uh, daar wordt hij nog ingediend. Die zitten net als, uh, als dat wij zitten zeg maar, met een andere soort cyclus hè, met besluitvorming. En uh, in Velsen, daarvan in een gemeente Haarlemmermeer, is die ook ingediend. Uh, want we, hebben wel, we zijn wel iets verder gegaan dan alleen uh, de regio gemeente, maar ook Haarlemmermeer. Hè, want dat is ook een plek waar je veel aan komt rijden, waar ook veel nieuwbouw is. Um, en die hebben ook aan, de, daar is die uiteindelijk gesneuveld. En dat heeft ook gewoon te maken met de samenstelling. Maar ik hoop dat de fracties hier uh, het belang ervan inzien. En dat een kwartiermaker gewoon wel een aanjagend effect kan hebben over... De Deze de motie lopsen. is aangenomen in de gemeente Zondvoet? Nee, nog niet. Nee, Hij moet nog ingebracht worden. Ik uh, heb je hem wel uh, 2 juli. Dus ik dacht, nou laten we gewoon je op hebt tijd zijn. Je contact gehad met je collega's? Ik plaats. heb uh, contact gehad met één collega. Ik heb hem opgestuurd en, en daarna is het eigenlijk heel erg stil. Uh, maar dat heeft meer te maken dat wij ook uh, met andere uh, zaken bezig zijn. Waaronder een, uh, de bezoek naar een nieuwe burgemeester. Dus ik kan me heel goed begrijpen dat het, uh, dat het op een wat lager pitje ligt. Het staat toch los van elkaar? Het staat zeker los van elkaar, dat klopt. Maar uh, uh, de tijd van een, uh, van een fractievoorzitter is, uh, is beperkt vaak. En uh, als je daar ook nog een voorjaarsnota en een jaarrekening bij hebt zitten... dan kan het nog wel eens uh, okay, daar eerst wat, uh, wat voor uh, hey, wat voorrang dat op hebben. Wat ik nog niet hoor, de provincie? Ja, de provincie. Ja, nou, de provincie is natuurlijk een ander verhaal. Die hebben, uh, die hebben net een coalitie gesloten. Yep. Gisteren volgens mij, dat dat bekend is gemaakt. Ze hadden nog een hele moeilijke dag, uh, las ik in het Haamsdagblad. Dagblad. Maar uh, ja, daar, daar heb ik ze nog niet over gehoord. Er is wel contact geweest. En ze zijn op zich, uh, vol, volgens mij, zoals, zover ik weet, waren ze positief. Uh, maar goed, dat ligt ook een beetje ja, het aan het links coalitiebesluit. Linksom of rechtsom, er moet ja. ook geld moeten komen van de provincie. Uh, ja, voor een aantal zaken zeker. Ja, ja. ja dat, dat is gewoon dat is standaard. Ja. Heb dat, is het nodig. Het, dat heb je nodig. Ja, ja. klopt. Uh, en, en dan kan natuurlijk ook een deel vanuit het mobiliteitsfonds. Uh, als we de geld hebben, moeten ze ook gewoon op de juiste manier inzetten wat mij betreft. Uh, maar de provincie zal er ook waarschijnlijk zijn steentje moeten bijdragen. Ja, uh, Af en toe denken we met weemoed terug aan de tram die we vroeger hebben gehad. Dat was ja. ook weer zo'n ontsnappingsmogelijkheid. Ja, klopt. Vijftien uh, jaar geleden hebben we zitten praten over een verlenging van de trein naar Bloemendaal. Ja. Uh, met een mogelijkheid uh, door de duinen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook de comité's die allemaal tegen zijn. Ja, ja dat kan dan dan ook Dan heb je nog het strand. Je hebt de zee. Ja. Sommige mensen zeggen dat. Lek ja. een avondje aan. Uh, ja. Ja, nou dat zijn, maar, dat zijn ook behoorlijk hoge kosten. Hè. En daar zijn precies. natuurlijk ook allerlei onderzoeken naar gedaan. Krijg ja, je toch weer het milieu achter je aan? Nou ja, dat, dat niet alleen. Ik denk ook niet dat het een... Uh, als je nou hebt over een aansluiting om zee, Dan denk ik niet dat het een echt een hele duurzame oplossing is. Dat heeft te maken met stookolie en, uh, en de samenstelling daarvan. Uh, dat moeten we ook niet onderschatten. Dat is natuurlijk niet echt een, echt een goed idee. Uh, wat we wel, die, die oude tramverbinding is natuurlijk ook een, een lijn die weggehaald is, maar die loopt achter allerlei huizen langs. Yep. Uh, van mensen, misschien die ook nogal invloed hebben en daar, die ook niet op, daarop zitten te en wachten allemaal op dat geluid. Advocaten. Waarschijnlijk. En, uh, en je zit natuurlijk ook met natuurgebieden, dat maakt het natuurlijk ook lastig. Uh, dan zou je een weg van de Noord of van de Zuid naar Richting Noordwijk kunnen maken. Ja, zo'n duimpolderweg. Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld. En daar zit je gewoon met natuur tweede, Natura 2000 gebieden en dat is ook goed. En dat moeten we ook beschermen, dat soort uh, stroken. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen nadenken over een alternatieve uh, treinverbinding, zoals bijvoorbeeld een lightrail. Of inderdaad de mogelijkheid om dan toch nog een goede busverbinding aan te leggen. Ik heb de kleine plannen voor die lightrail. Ja, volgens mij ook. En de kwestie is eigenlijk nu van moeten we dat die gaan, gaan exporteren. En dan, dat betekent dat je eigenlijk alweer wel een samenwerking moet, met, uh, moet gaan met ProRail. En met NS waarschijnlijk. Van, uh, en dat betekent dat je toch nog een ander soort vervoer uh, gaat, uh, gaat toepassen op je lijn. Of dat je een extra lijn ernaast legt. Of dat je zegt van laten we naast elkaar rijden. Nou ja, dat soort zaken dat kunnen we denk ik verder ontwikkelen. Daar, daar dienen we eigenlijk die motie aan. Om toch maar eens een keer kwartiermaker... alles te laten uitzoeken en te laten aanjagen. Als we kijken naar de Formule 1... dan is het natuurlijk haast bij. Hè? Want... Ja. <coughs> dan heb je nog minder dan een jaar de tijd. Dat klopt. en dan, Daarom ben ik ook blij dat de NS en ProRail dat proactief oppakt. Dat betekent dat we daar in ieder geval... geen problemen zien. en Dat betekent alsnog dat we met een regionet... en een verkeersplan zitten. en Dan denk ik goed... Dat er dat soort overleggen zijn en dat Zandvoort daar aanjager voor is. Want Zandvoort moet iets halen en de andere gemeenten moeten wat brengen. En dat betekent eigenlijk wel, want ze hebben er eigenlijk alleen maar structureel of, of, of eigenlijk tijdelijk wel overlast van. Ook op, op zomerse dagen. En daarom denk ik ook wel dat dit, dit het kan versterken. Door, door gewoon op lange termijn ook te kijken naar hoe gaan we nou om met dit soort vervoerstromen in de toekomst. Als ik kijk naar de afwikkeling van de Jumbo dagen. Ja. Was iedereen lovend hoe goed dat geregeld was? Ja. Ook de omliggende gemeente. Ja, klopt. Waarom kan dat niet altijd? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Uh, en ik denk dat dat ook wel in essentie de vraag is. Nou, hadden we natuurlijk ook wel weer mazzel dat het weer niet bijzonder goed was. Je had geen strandweer. Je had geen strandweer. Nee, en dat moet je toch ook wel in oogschouwing nemen. Maar je had wel 150.000 mensen die Zeker. Weer moesten. Zeker. Ja. En dat denk dat het, dat het heel goed geregeld is. En dat was ook wel een soort van uh, vuurdoop. Van, nou, hè, hoe, hoe zit, hoe... Iedereen kijkt er dan met argusogen ogen naar. Van, uh, hoe zal dat zich ontwikkelen? En ik denk dat dat uh, uitstekend geslaagd is. Maar dan ja. anderhalve week later is het een zonnige dag. En dan zitten die mensen op het strand. En dan is het weer chaos. Ja, en dan zijn er geen verkeersregelaars. Of nagenoeg niet. En zijn de verkeerslichten niet op elkaar afgestemd? Exact. En daarom zeg ik ook. <coughs> laat dan daar nou een uh, structureel uh, oplossing voor bedenken. En niet... Uh, alleen met evenementen. Uh, laat, kijk nou gewoon iets verder dan, dan alleen dat. En ik denk dat we ook nog wel eens moeten nadenken over... Uh, kijk, we hebben het nu met name over de zomer. Dat betekent ook gewoon dat de mensen in de winter ook gewoon een, uh, naar hun werk moeten kunnen gaan. Uh, die overlast blijft dan ook hetzelfde. Als ik om half negen uh, de deur uit wil. Uh, of om acht uur en ik moet naar de A9. Dan uh, zit ik in Heemstede ook gewoon vast. Ja. Uh, en met mij heel veel andere mensen die ook vanuit Zandvoort die kant op moeten. Uh, nou heb ik het geluk dat ik in Alkmaar werk en dat ik gewoon over de zeeweg kan rijden. En eigenlijk uh, die aansluiting mooi kan maken. Uh, maar ook daar moet ik gewoon ook door een andere gemeente heen. Dat het nou, zou zo mooi zijn dat het al, als dat anders kan. Nu is het een in initiatief van d 60 Ja. Uh, provinciaal, regionaal. Ik ben je niet bang dat andere partijen zeggen, oh D66, uh, dat gunnen we ze niet. Uh, ik ben hen tegen. Ja, dat zou, dat zou ook nog maar zomaar eens kunnen. Yep. Ja, uh, Ja, nee, dat is, uh, dat is lastig. Uh, ja, dat, het, het, Soms heb je het... de steun van andere partijen nodig. Zeker, in dit soort gevallen heb je ook de steun van andere partijen ja. nodig. Uh, en, uh, ja, en, en, en het voorval doet natuurlijk ook gewoon dat wij niet meer in het college zitten. En dat is een bewuste keuze geweest om dat te doen. En ik denk dat we dat verhaal al heel vaak hebben toegelicht. Maar laat, het, uh, laat dat dan helder zijn. Maar dat betekent ook dat we, we, gaan weer, we kijken ook weer verder. Uh, we zijn ook goed in overleg met, uh, met andere partijen. En we hebben een motie toegestuurd. En tot op heden we denken, een reactie van één partij. Die eigenlijk wel zei van nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel, uh, heel tof wat jullie gedaan hebben. Wie, wat, uh, dat was de PvdA. Daar uh, hebben we ook goede gesprekken mee met Maaike Koop. zei ook gewoon van ja, uh, dat is eigenlijk, eigenlijk wel jammer. We hebben een soort gelijk iets uh, ooit een keer gedaan uh, vlak voor de verkiezingen. Uh, en wij liepen eigenlijk ook al met het idee maar dat was al begin dit jaar van hoe kunnen we dat nou het beste pitchen en dit was wel de, de, de, de, de, het handelsmoment, moment vaak is het ook het momentum maar de vraag is eigenlijk wat alle andere partijen willen en ik ben eigenlijk nou heel benieuwd uh, hoe die er dan nou over nadenken okay. die heb ik tot de heden nog niet gehoord hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen? ja natuurlijk dat, dat is uh, vanzelfsprekend dus je komt weer langs om te vertellen van de stand van zaken hoe die is? Ja, ja, zeker. Dat, uh, dat wil ik zeker doen. Okay. Absoluut. Heel duidelijk verhaal. Dank, dank u wel. Dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Dank je wel.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 zitten aan tafel, uh, Roy, ja, met uh, Donna Corbani. <laughs> ja, wat een levensloop. Uh, uh, het is ongelooflijk, ongelooflijk. <laughs> en ze ziet er nog steeds zo jong uit. Ah, een jonge meid. Uh -huh. uh, van oorsprong uit Californië. Wat zal ze toch hier koud hebben, moet ik zeggen. <laughs> uh -huh. uh, met de Nederlander hier naartoe gekomen. Al jarenlang in Zandvoort woonachtig. Ja. En het is een beroemdheid. Als ik kijk wat jij allemaal gedaan hebt. Geschilderd hebt waar je overal exposities hebt over de hele wereld. Ja. Overal kom je werk van jou <laughs> tegen. Leuk, leuk om te horen, toch? Ja, ja. Ja, maar zo is het, jullie niet zo bescheiden. Misschien even een kleine overzicht. Ja. Maar van Luchthaven Schiphol tot aan de Keukenhof. Uh, allemaal mooie museum, het stedelijk museum uh, in Amsterdam. Uh, Ga zo maar door. En ook oh, natuurlijk het Zandvoortsmuseum. Ja, klopt. Regelmatig. Wat mooi. Ja, Hartstikke leuk. Ja. Ik had laatst ook een expositie. In, uh, ik heb een kunstbeurs georganiseerd in een Amstelhotel. Dat vond ik ook heel bijzonder. Heel mooie uh, locatie voor uh, een expositie. en Dat heb ik zelf georganiseerd. Dus dat was wel heel bijzonder iets om te mogen doen. Heb je er wel tijd voor? Ja, nu heb ik het uh, de laatste tijd heel druk. Ik, ik ren van de ene expositie naar de ander. Uh, maar allemaal is te leuk. Dus als iemand zegt, ja, wil je hier exposeren daar? Dan meestal denk ik, ja, ik wil dat mijn werk gezien wordt. Dus uh, zoveel mogelijk exposeren, Heb mogelijk nou tijd om werk te maken? Ja, ik heb een nieuwe schilderij net klaar. Dat wilde ik uh, per se klaar hebben voor die Amsterdam Hotel. En uh, nu heb ik hem in mijn atelier hangen voor die open atelier. Op uh, 15 juni. Dus ik heb wel nieuw werk. En uh, dat doe ik natuurlijk ook uh, tussendoor. Al die andere exposities. Maar je, je gaat het nu helemaal gek maken. Je hebt <laughs> 15 juni <coughs> bij jou thuis. Uh, in de verstrijd ze langskomen om te bekijken wat je doet. Ja. Yeah. Maar dat was niet voldoende. <laughs> dus je hebt ook op de passage nu weer een ruimte. Ja, klopt. Ik heb... Uh, ik doe mee met de 24 uur Zandvoort. En uh, ja, leuk, zo'n evenement, daar wil ik graag meedoen. Waarom niet? Dan krijg je ook uh, andere mensen in mijn atelier dan die mensen die mijn werk al kennen. Dus uh, daar kijk ik naar uit. Dan heb ik open een atelier van 3 tot 6 op de Van Ter Tegelijkertijd heb ik uh, mijn werk nu een selectie in de Passage 20. En dat is een pop-up galerie. Even voor de mensen die dat niet weten, Passage... Uh, bovenaan de Zeestraat, dan heb je een passage waarvan de helft nog niet gesloopt is, maar wel leeg is. Ja, ja. En daar heb je een van de panden kunnen regelen. Nou, dat is een samenwerking met de hele groep. Dus uh, onder andere Helians, Jansen, Museum, uh, Fred Rozenhart. Een uh, hele groep mensen die zetten zich in om iets cultureels en leuks te doen met een lege ruimte. Dus in plaats van... Uh, dat alles leeg en zielig eruit ziet in de zomer... gaan we het leuk invullen met de hele groep. En ik mag dus voor de maand juni... invullen met verschillende kunstenaars. Dus uh, dat doe ik heel graag. Dat, dat thuis, is mooi. En op de passage. Ja. En nog werk maken. <laughs> en nog andere exposities. Altijd iets in de planning. Ik ben altijd vooruit aan het denken. Dus wat wordt de volgende expositie? Maar nu uh, had ik best wel veel op een rij. Ook met die uh, Vijfhoek kunstroute in Haarlem deed ik mee... Maar ja, als er een mooie mogelijkheid is, dan uh, graag. Ik wil dat mijn werk uh, te, zien is. te zien is, out there. Dat uh, iedereen te mag... Te is, bedoel En te koop natuurlijk, dat is Daar ook fijn. Maar ik denk dat de gemiddelde kunstenaar... kan verder gaan met waardering dan alleen met geld. Ik, ik ben heel blij met een complimentje. Ik wil de mensen het zien en van kunnen genieten. Want het grootste doel, waarom ik ben kunstenaar geworden, is dat ik wil mijn visie kunnen delen met anderen. Dus ook iets overbrengen en een connectie maken ik met anderen. mooi, mensen. maar je moet wel verf kunnen betalen <laughs> en doeken kunnen betalen. Dus er moet ook werk verkocht worden. Ja, dat is waar. Ja, klopt. Maar, maar het doet pijn waarschijnlijk als je zo'n schilderij uit de deur ziet vertrekken. Ja, het blijft uh, een stukje van mezelf natuurlijk, ja. maar dan ben ik wel heel blij als alle werk een mooie plek krijgt bij iemand anders en waar het waardeerd wordt. Dus ja, uh, yeah, ik kan niet alles bewaren. Ik heb uh, ondertussen uh, ja, honderden schilderijen gemaakt Dan we moeten we wel ja. overal een plekje kunnen krijgen. Dus uh, ik ben heel blij als mensen kunnen genieten en dan hoor ik jaren later dat ze nog steeds van genieten. Dus, uh, dat, maar je huis staat mij... vol met schilderijen? Nou, nu zijn ze een beetje verspreid. Er zit wel wat bij de passage. En ook in mijn atelier is er veel te zien. Ik heb beelden in de tuin, Dus van uh, sculptuur. En ik ben altijd met iets nieuws bezig. Dus ook van die openbaar projecten. Zoals die verderop op de passage. Heb ik die entree gemaakt. Met Murminne en To the Beach Board. Dat was vorig jaar. En nu zit ik een klein stukje verderop. Ook met, uh, met kunst. Dus ik vind het ja, leuk om gewoon overal bezig te zijn. Ook met opdrachten. Je hebt nog een heleboel plannen hier. Ja. Altijd. Noem nog eens een paar. Wat wil je gaan doen? Uh, nou ja, ik, ben al, ik vind het leuk om mee te werken met uh, openbaar projecten. Dus ik had ook uh, voor Valentijnsdag iets op het stand. Ik zou iets... Uh, waar het openbaar met festivals. Daar ben ik vaak uh, bezig met ideeën om grootschalige dingen te maken. Dat vind ik interessant. En dat is een andere soort richting dan gewoon schilderen. Dus uh, ik vind het ook leuk om... Nieuwe schilderijen, elke keer wat nieuws te bedenken. Maar dan ook in de openbare ruimte is iets nieuws. Dus dat vind ik wel interessant. Dus in die, die richting haak ik ook een beetje meer. Krijg je ook inspiratie over de Formule 1? Nou, ik nou, zit toevallig in die looproute van het station naar, naar de circuit. Dus ik zit te denken hoe ik misschien iets daarmee kan doen. Met dat mogelijkheid. Exposeren voor de deur. Ja, maar dan misschien ook met iemand die gespecialiseerd is. Ik werk ook graag met andere kunstenaars. En ook met groepstentoonstellingen. En ik organiseer graag dingen. Dus... Iemand die gespecialiseerd is in raceauto schilderen, dat vind ik dan misschien interessant om een soort uh, groepstentoonstelling te doen. Of iets, ik sta ervoor open, ik ben al over nadenken, ik heb nog een jaar toch? Er komen, er komen wel een paar duizend man langslopers morgens in ja, en z'n Ja, precies. Ja. Ik heb uh, een schilderij gemaakt voor uh, Red Bull. Uh, er was een expositie in de beurs van Burlager. En die schilderij, Charged... die hangt altijd in de raam bij die Max Verstappen dagen. Dus ik heb uh, een beetje inspiratie uitgehaald. Maar ja, ik hou van... Uh, ik schilder figuratief, menselijke figuren. Dat heeft mijn voorkeur. En iets meer met stand. Maar wie uh, weet, <laughs> Misschien ik kan heb, ik, ik iets bedenken. Ik heb jou een, uh, heel lang geleden zien werken met een, een schilderij. En ik was stom verbaasd. Je nam een paar lijnen... ...in een soort spiraal van boven naar beneden toe. En hoe is het mogelijk dat iemand met één penseelstreek een figuur helemaal kan uitbeelden... ...en dat je het ziet, terwijl er misschien maar de helft van de lijnen opstaan? Ja. Yeah. <laughs> de rest uh, moet je erbij verzinnen. Ja, yeah, ik hou van dat minimalisme. Dus uh, vaak zijn maar figuren die bestaan uit enkele lijnen. En yeah. uh, in mijn oliewerfschilderij is het heel precies, dus al die lijnen zijn heel strak afgewerkt. Ik ben meestal, het lijkt simpel, maar ik ben meestal uh, minstens één maand bezig met de schilderij. Want uh, met olieverf dat werkt in lagen, dus het moet drogen. Dan nog een laag. En die lijnen, dat, dat is, dat is de kracht. Ook, je moet er ook de schaduw nog in aanbrengen. Dat je ziet, ja. denkt waar het licht vandaan komt. Ja, met mij uh, meestal de schilderij, de licht komt van binnen. Dus die, die figuren gloeien van, van binnen uit. Um, maar ja, het is... Ik zie altijd figuren in dingen. En ik ben altijd bezig met figuratief bedenken. De momenten een beetje vastleggen zoals ik het onthoud. Dus als figuur die zit en geniet van een, uh, een fles rosé op het strand. Daar heb ik een schilderij van. Dat zit gewoon in stel op het strand te genieten. En dan denk ik, ah ja, dat is voor mij zomer. zomergevoel. Ja. Dus elke schilderij zit een beetje een ander moment of gevoel erbij. En uh, dat probeer ik op een minimale wijze neer uh, te zetten. Maar dat maakt het juist zo knap. Het is herkenbaar. Dus ik heb al die exposities niet, niet uit de niks. Mensen herkennen mijn werk. Dus ja. ik word vaak gevraagd voor exposities. En uh, ik, uh, ik kan blij zijn met uh, hoe alles loopt. Het loopt uh, gewoon druk, leuk. <laughs> ik ben een blije kunstenaar. Zandt, <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. is natuurlijk een uh, kunstenaarsdorp. En uh, ja, hoe, hoe trots ben jij daarop dat je dan in, in dit uh, mooie dorp... Uh, kunstenaar mag zijn. Wat ik zo leuk vind is in Zandvoort, het is groot en klein tegelijkertijd. Dus ik ben heel betrokken met wat er met kunst en cultuur gebeurt in Zandvoort. En graag, ik werk graag aan mee met de ideeën. Dus ik zit in verschillende commissies. en uh, Ik vind dat je heel veel dingen kunt vervrijen via kunst. Op een mooi en vrij simpel manier. Dus als u werkt met creatieve mensen, is dat ook uh, stimulerend. Dus ik vind het heel fijn om hier te mogen zijn. En dat ik word uh, gevraagd voor de radio of iets met de krant. Iedereen kent een beetje elkaar. Dus het is, yeah. is klein, maar je hebt ook uh, je, de connectie met Amsterdam, met heel Nederland, ook met Duitsland, internationaal. Het is bekend. Uh, yeah. Dus het uh, is leuk. Het is heel fijn om hier te zijn. Jazeker. Mm -hmm. In ieder geval, voor de luisteraars. Wilt u het werk van Donna zien? Wilt u een handtekening van Donna hebben? <lacht> ja, die worden geld waard hoor. Ja. Had jij maar een soortje handtekening van Rembrandt of een appel. Bijvoorbeeld. Ja? <lacht> uh, dan moet u in ieder geval komen naar de passage. Nummer 20. Ja. Want daar is ze deze man met haar werk. Er zijn ook andere kunstenaars, hè? Ja, er zijn ook verschillende, elke weekend nieuwe kunstenaars. En we zijn elke weekend uh, geopend. En kira miste, en noem maar op. Ja. Nou, kunt u daar naartoe. Maar u kunt ook naar de Vanspijkstraat. Ja. Nummer? Nummer 104. En dat is op 15 juni uh, ben ik daar met bubbels en bites. Kun je een lekker glaasje bubbels komen halen en kijken naar mijn nieuwste werk tussen 3 en 6. van Spijkstraat 104. Dit kost je alleen maar geld. Bubbels en dergelijke. Oh, ik vind het gezellig. Ik vind het altijd gezellig. <laughs> Leuk om, uh, ja, het gaat om connecties maken. Het gaat om uh, iets overbrengen. Van uh, ideeën wisselen. En de 15e ben je natuurlijk ook tijdens de 24 uur van Zandvoort uh, open op de passage. Ja. Uh, van, hoe, laat, hoe laat? En uh, op de passage is open vanaf nou vroeg. Maar dan zit ik zelf niet. Uh, ik ben bij mijn eigen atelier. Maar dan uh, zit er iemand in. Ook live te schilderen. Daar zit... Uh, uh, even kijken, Rosanna uh, Dermadonna. Dermadonna. Dermadonna. En die gaat acrylic pour doen. We krijgen ook een violist, Susanne Groot. Die komt ook uh, bij beide locaties, hoop ik, uh, spelen. Van de, de Haarlemse viool die was. Dus een hele programma, 24 uur Zandvoort. Bij die passage 20 is vanaf uh, 11 uur, of half 11, is er iemand tot 6 uur. En bij mijn atelier uh, ben ik van 3 tot 6 aanwezig met uh, bubbels en bijts. Dus, uh, Om de handtekeningen te geven. Ja, yeah. Ik, ben ook, uh, ik heb een preview van een boek, dat, uh, daar ben ik ook mee bezig. Dus ik ben uh, ja, lang bezig met schilderijen en allemaal nieuwe dingen op komst. Dus uh, kom gezellig langs. Nou. Zorg dat je niet overspannen raakt. <laughs> nee, nooit. Blijf je je rust. Ja, precies. Van, uh, van schilderen word ik heel rustig. Dus uh, dat vind ik wel heel leuk. Dank voor je komst <laughs> en veel succes. Ja, dank jullie wel. Dank je wel. Bedankt. Push pineapple, shake the tree I got do, do, do Push pineapple, grind coffee To the left, to the right Jump up and down onto the knees Come and dance every night Sing with a hula melody I met a hula mistress somewhere in Waikiki While well, she was selling pineapple, playing ukulele I went to the girl. Come on and teach me to sway. She laughed and whispered to me, "Yes, come tonight to the bay." The love En dat is Lana Lemmens. Goedemorgen. Goedemorgen Lana. Goedemorgen, Lana. Lana. Wat een introductie. <laughs> Lana, ben jij nu ook overspannen? Of word je overspannen van al het werk? Want er komt wat op je ja, af. Nou, hè? 24 uur van Zandvoort. Culinair Zandvoort, Formule 1. Ja, ja dat zijn inderdaad. Uh, allemaal petten. Uh, allemaal wel, uh, nou ja, ik, ik, dan moet ik ook heel eerlijk zijn. 24 uur heb ik dan eigenlijk zelf uh, nog het minste werk aan gehad, maar uh, er zijn. Ja, culinair is op dit moment wel even een dingetje. En, uh, en Formule 1, daar zijn we natuurlijk ook al, zijn we echt al wel eventjes mee bezig. Uh, Weet je van smorgens vroeg nu tot s'nachts? <lacht> uh, als je wil weten hoe mijn afgelopen week eruit zag. Uh, ja, dat was inderdaad uh, ja, zo'n beetje. <lacht> ah, niet, uh, niet klagen. Ik zei van de week, oh lekker, het is pinksterweekend, weekend. Daar kan ik eventjes mijn mailbox bijwerken. Dus dit weekend uh, gaan we weer even verder. Maar uh, dat is helemaal niet erg. We hebben alleen maar hele leuke dingen. Dus, uh, nou, gaan we beginnen met de 24 uur? Ja, zeker. Waarom 24 uur? Nou, Want overdag is al een hoop werk, maar dan s'avonds en nachts ja. er ook nog een keer bij. Uh, nou, uh, de credits hiervoor liggen niet helemaal bij onszelf. Dat hebben we namelijk niet zelf bedacht. Het is een bestaand evenement in Amsterdam. Daar bestaat het denk ik al een jaar of vijf, zes. Daar is het ontstaan omdat juist zoveel toerisme, zoveel drukte... Um, Amsterdam Marketing, de stad Amsterdam... Uh, iets had van nou, we willen graag iets doen voor onze eigen bewoners. Dus daar hebben ze wijken... Uh, ingedeeld en hadden nou, ze dus bijvoorbeeld 24 uur noord, 24 uur west. En dat was erop ingericht. Ze hebben ook nooit promotie gemaakt naar hun bezoekers, maar echt naar hun bewoners: uh, om hun eigen wijk te leren kennen. Dus een rondleiding achter de schermen waar het normaal niet kan uh, een activiteit gratis waar je normaal voor moet betalen. En dat is eigenlijk een heel groot succes geworden. En dat hebben ze nu uh, jaarlijks in drie wijken ongeveer. In het ene jaar uh, doen ze dan bijvoorbeeld Noord, West. En dan uh, het andere jaar pakken ze weer een andere wijk. Um, maar in... s'nachts 24 uur. Ja, 24 uur. Dus uh, nou ja, daar hebben ze hem wel eens van vijf tot vijf gehad. Uh, van zes tot zes. Ja, dat is gewoon een, een term die daar ontstaan is. Nou moet ik zeggen, ik ben zelf nu natuurlijk een paar keer in Amsterdam geweest. En vonden wij het opvallend dat er eigenlijk... Het heet 24 uur, maar alles begon rond een uurtje of tien. En wij dachten dat, dat gaan we anders doen. En ja, wat wij eigenlijk. We zijn natuurlijk uh, uh, een badplaats waar, waar veel uh, toeristen komen. Veel uit Duitsland, maar ook een hele belangrijke badplaats in de metropool. Heel veel bewoners uit de metropool komen naar Zandvoort. En dat vinden we natuurlijk ook heel erg fijn. Want wij zeggen altijd: als iedereen uit de metropool twee keer per jaar komt. dan zitten we al bijna op die 5 miljoen uh, bezoekers. Dus uh, voor ons een hele belangrijke doelgroep. Dus wij hebben gezegd tegen Amsterdam Marketing, wat inmiddels Amsterdam en Partners heet. Goh, wij zouden dat evenement hier ook wel willen organiseren. Alleen dan niet alleen voor de bewoners van Zandvoort, maar voor de bewoners van de metropool. Dus ons profileren als een wijk van Amsterdam. Dan moet ik altijd weer oppassen als ik dat zeg. Want ja. dan denken mensen, oh we gaan, zeg, laten... nee, we gaan ons laten annexeren. Nee hoor, helemaal niet. We blijven Zandvoort. Maar, ik maar... Blijf het s s'nachts... Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Want uh, wij hebben wel echt. Uh, nou, we hebben natuurlijk wel een beetje gekeken ook naar welke dingen kunnen we erbij kunnen organiseren. Of wat is er al? Nou, we hebben in Zandvoort al uh, een aantal jaar uh, 24-uur uh, uh, fietsen. fietsen op het circuit. Dus toen hebben we gekeken, wanneer is dat? En wij wilden zelf al in juni. Nou ja, dat kwam natuurlijk heel erg mooi uit, want het is altijd in juni uh, dat 24 uur fietsen. Dus toen zijn we daar eigenlijk in dat weekend gaan zitten. Nou, toen hadden we in ieder geval 24 uh, uur. Nacht. Is niet helemaal eerlijk, want die uh, beginnen natuurlijk niet om 6 uur s morgens. Maar hebben we wel al één nacht uh, gecoverd. En uh, ja, we hebben hier natuurlijk uh, prachtige waterleidingduinen. Dus daar kan je natuurlijk al s'morgens uh, volgen. Nou ja, s'nachts 6 uur beginnen we. En om 6 uur is het gewoon al licht. En je mag er met uh, licht, uh, ja, na zonsopgang en voor zonsondergang mag je in de Amsterdamse wat wel leuk is, daar gaat een verslaggever van ons mee. Oh, wat leuk, wat goed. We zaten echt om 6 uur ochtends al met uitzenden rond het mooie evenement. Heel goed. Ja. ja, nee, dat is ook, Nou, dat moet ik ook wel complimenten aan jullie. CFM, en in dit geval denk ik vooral complimenten zeker aan Roy, is echt heel erg actief ook met aanwezig zijn. Want dat is natuurlijk, als we 24 uur doen, dan is het natuurlijk wel leuk als er ook 24 uur verslaggeving wordt gedaan. En dat wordt er ook gedaan. Ik geloof dat ik om 6 uur bij jullie, of ja, ja, ik, of ik. Sandra Koffie. Op, op de koffiekom. Want wij zijn er natuurlijk zelf ook. Ik wil niet zeggen dat we er 24 uur zijn. Maar wel verdeeld met elkaar uh, 24 uur aanwezig. Loop eens even door het programma. heen. Ja. Wat heb je? Nou, ik kan het echt niet allemaal opnoemen. Want daar hebben we niet genoeg tijd voor. Uh, wat ik echt wil benadrukken. Wat ik heel bijzonder vind is dat alles, of nee, nagenoeg alles uh, uh, gratis aangeboden wordt. Dat is wel in Amsterdam eigenlijk een van de vereisten, omdat je mensen kennis wil laten maken. Dus dat is ons ook gelukt. En natuurlijk zijn er wel wat dingen, logisch, als je wil eten of dat soort dingen, waar wel geld voor wordt gevraagd, maar er is heel veel bij wat niks kost. Uh, ja, wat, waarmee ik wil beginnen is denk ik wel uh, uh, het Festival Hart op het Badhuisplein. Um, in Zandvoort zijn er drie ondernemers die al een tijdje de koppen bij elkaar steken. Het Wapen van Zandvoort, App en Vloed en Rabbel. Die het leuk vinden om uh, gezamenlijke uh, feestjes uh, te organiseren. Daar zijn ze eigenlijk best wel goed in. En die liepen al een tijdje met een idee. En uh, juist een, een festival met Zandvoorts artiesten. Dus Zandvoort voor Zandvoort. Ik zeg ja, dat moet natuurlijk in dit weekend. Want wij doen Ontdek Zandvoort. Dus we hebben echt een heel, heel mooi festivalhart met een heel mooi programma. Met, uh, uh, Zandvoort, van Kessel. Uh, ja, uh, Patrick van Kessel, Jeroen, Jeroen van de Boom. Uh, wat niet iedereen misschien weet, maar die heeft ook echt een hele link met Zandvoort. Hij heeft hier altijd een discotheek gehad. Zijn tweelingzus. Ja, hij ook. Maar zijn tweelingzus is in ieder geval heel lang. Nou, die is nu net Zandvoort uit. Maar um, ja, dus die heeft ook een enorme link met Zandvoort. Ja. Uh, uh, Yves, Yves Berendsen, die toch echt flink aan de weg aan Timmer is. Dus dat is wel echt, uh, echt heel erg leuk. Uh, meet and Greet met de Rijnerszusjes. Dat is ook echt wel bijzonder. Voor ons is, zijn dat gewoon twee hele leuke meiden uit Zandvoort. Maar in Nederland zijn dat twee hele populaire meiden. Die zijn echt... Dat kan je niet uh, voor mogelijk houden. Hoeveel uh, tieners... Uh, nou echt... Blind zijn van de Rijnerszusjes. Hun kleding. Maar ook de meiden. Nou, Dat snap ik wel. Het zijn echt twee hele leuke lieve meiden. Die doen een meet and greet. Uh, tussen één en drie is dat. Bij uh, Sektime. Ehm... Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld weer iets heel anders. Een rondleiding door de protestantse kerk. En um, dat is normaal niet zomaar mogelijk. En dat is natuurlijk wat we eigenlijk proberen te bewerkstelligen. Het moeten dingen zijn waarvan je denkt... Hey, dat had dat, dat ik eigenlijk normaal nooit gedaan of niet, niet gekund. Of, nou, natuurlijk kan niet anders een, een bunkerwandeling en een safari door de duinen. Um, we hebben ook een vroege vogelsafari. Die begint al om zes uur morgens. Ja, ik snap dat dat heel vroeg is, maar... Het is ook wel echt een heel uniek moment... om dan in de Amsterdamse Waterleidingijnen rond te lopen. Uh, we hebben een Zandvoort-cocktail die wordt gepresenteerd. We, hebben afgelopen, we zijn uh, een paar maanden in gesprek gegaan met Bos, Bos Amsterdam. En die, uh, ja, die zagen Zandvoort wel zitten. En die hebben echt, echt hun nek uitgestoken. Twintig uh, ondernemers uit Zandvoort hebben de kans gekregen... om daar een hele dag workshop te doen. Uh, en een uh, nou, rondleiding-workshop. Maar ook om hun eigen cocktail samen te stellen. Dus dat is die dag gedaan... En toen uh, zijn er drie favorieten uitgekomen. En toen hebben we een paar weken later in Zandvoort. Met diezelfde Zandvoorts ondernemers en iedereen die niet aanwezig kon zijn. Uit die drie een winnaar gekozen. Dat was de cocktail uh, van uh, Rabbel. En dat is uh, de surf geworden. En heel erg leuk met blauw en geel. Echt een Zandvoortse cocktail. Maar die gaat op zijn minst op twintig plekken deze zomer in Zandvoort worden verkocht. Maar wordt voor het eerst gepresenteerd op het Battesplein. Bij het Festival Hart door Bos zelf. Die hebben daar ook een... Uh, een uh, Um, een eigen uh, stand, maar je kan daar ook zelf uh, een cocktail shaker, dus dat is ook wel heel erg leuk. Neem eerst een slokje water. Ja, sorry, <laughs> <laughs> oh, er is zoveel. Dat, als ik wat vraag, <laughs> dan weet ik wat er komt. Makkelijk interview, water. hè? Ik, ik ja. praat gewoon, <laughs> Ja, dat is wel fijn, ja. Zo, mm. Even de keel gesmeerd. Lekker, lekker. Ja, ik heb een beetje keelontsteking geloof ik. Maar ja. ik ben nog wel te staan toch? Ja. Wat ik heel erg leuk vind is het, uh, uh, het uh, moordspel in uh, Center Parks. Er wordt op uh, drie momenten tussen 11.30, tussen 2.30, tussen 4 en tussen 5.30, een moordspel georganiseerd waar je gewoon aan mee kan doen. Uh, ja, hartstikke gaaf. Om het op te lossen om, of te nou ja, ja Dat is natuurlijk net de pech uh, of het geluk wat je hebt. Ja. Dat moet je afwachten. Pieter, ik zou zeggen, kom gewoon even gezellig ja. langs. Dan leef ik niet <laughs> meer. Nee hoor. Uh, nou ja, uh, Don Corbani hebben we net natuurlijk al gehoord. Met, uh, naar de Passage. Elf ja, de Passage huis. of naar de Van Spijkstraat. Uh, surfen kan natuurlijk niet anders dan dat we in Zandvoort uh, iets met surfen doen. Uh, maar je kan ook je eigen patai maken bij uh, uh, Ayuma Dan Kun je gewoon op het terras uh, uh, eens leren hoe dat werkt. Je kan meevaren met de KNRM. Die hebben hun deuren open gegooid en dan kan je eens ervaren hoe, uh, hoe dat dan in zijn werk gaat. En dat betekent dus ook dat je misschien wel denkt, hé, hey, het is ook voor de Zandvoortse inwoners. Ik geloof dat ze altijd vrijwilligers nodig hebben. Dus misschien uh, wordt je wel gepakt door het virus en denk je, ik blijf hier, uh, ik blijf hier vaker. Je kan als sidekick bij de radio. Ja. Uh, ook hartstikke leuk natuurlijk. Voor de jeugd uh, hebben we nog een workshop kunst maken. Uh, kaasproeven bij Tromp. En dan leer je alles over kaas. Ja. Uh, als het goed is heeft in Zandvoort in ieder geval iedereen bij de Zandvoortse krant uh, um, het programma uh, gekregen. Uh, met, met een plattegrond samen. Daarop kan je ook nog even rustig zoeken van wat vind ik allemaal leuk. Maar er is ook nog een speciale website. Uh, 24h.nl Sles Zandvoort. Ja, en daar zie je eigenlijk uh, in vier kernen ingedeeld wat er allemaal te doen is: Natuurstrand, centrum en circuit zijn voor ons natuurlijk uh, erg belangrijk. En daar gebeurt het ook allemaal. Moet ik nog iets vragen? Wat jij wil. <laughs> uh, of ik nog tips heb of zo. Ja, uh, ja nou, uh, ja, ik zou zeggen, uh, ja, ik zelf ga zeker een moordspel uh, doen. Uh, wat ook heel erg. Uh, we hebben natuurlijk SK in antwoord en die uh, opent ook gratis deuren uh, voor drie sessies uit mijn hoofd. Dus daar moet je snel bij zijn, want het zou zomaar kunnen dat dat al, uh, al vol zit. Yoga, misschien wat voor jou bij zonsondergang. Dankjewel. Ja, nou hartstikke goed, heel ontspannend. Misschien voor mij beter. <laughs> <laughs> uh, uh, Wijnproeverij bij Ajuma. Uh, ja, er is zoveel stop, te doen. Stop. Ja, maar het is zo leuk. <laughs> Wanneer is kruiner? 28, 29 en 30 juni. You know. Dat oh, is dichtbij hoor. Hey. Ja, ik nee. weet het. Ik kom net van kantoor om uh, mijn kranten, uh, de krant af te maken. En uh, dan gaan we zo ik nog even verder. Maar eerst natuurlijk. ...naar de spot, want daar hebben we vandaag... ...een enorm gaaf, fantastisch, toerevenement. evenement. Ja, ja, ja, voor iedereen die het niet weet... de mega, mega loop, ...Red Bull en mega loop, is echt, echt een heel groot evenement. 16 uh, beste kaiters uit de wereld zijn de afgelopen twee dagen... ...ingevlogen door Red Bull. En zijn vandaag hun kunst aan het vertonen. Ik zeg allemaal containers op de boulevard dan. Ja, maar dit is echt... ...dat hebben we zelf misschien niet eens door... ...maar dit is echt... Echt van grote orde. Dit is echt een mega evenement. Waar alles en iedereen um, tussen 1 april en 1 november voor klaar staat. De vergunningen liggen klaar. Alles ligt klaar. Ik kreeg uh, donderdagochtend uh, telefoontjes, appjes. Uh, jongens, uh, het gaat door. Het Gidon. En ja, daar zijn we. Uh, ja, we. Vooral Red Bull en, uh, en de spot uh, super druk mee. Uh, ja, dat is gewoon echt heel gaaf. Daar moet je echt even kijken. Skibril op, want anders word je gezandstraald. En even kijken. Nou weet jij alles hier in Zondvoort. Uh, niet Gisteren alles denk ik. Gisteren voerde uit Bloemendaal over de boulevard terug. En er stond een groot bord vanwege een triathlon is parkeerterrein gesloten. Ja die is ook volgende week. Dus dat is het weekend van 24 uur is er ook een triathlon. Dus uh, ik heb mijn hoofd gezegd. Het hardlopen. is fietsen, hardlopen, fietsen, en, hardlopen zwemmen. en zwemmen. Ja klopt. In, en in ze zee gaan... zwemmen? Ja, ze gaan op het circuit fietsen. Hè, ja. tijdens de, of net voor de 24 uur. Um, um, en dan gaan ze hardlopen. En dan zwemmen. En als het als ik het goed zeg, maar ik hou me niet helemaal... met, uh, met uh, dat evenement... specifiek bezig qua... qua nee, maar uh, ik dacht zwemmen in zeven met 14 graden. Ja, nee, dat, ook dat nog. Maar de, dat parkeerterrein dat zal zijn... omdat ze daar ergens vanaf het circuit... naar het strand uh, hardlopend over zullen steken. Dus vandaar, oh, okay. ja, ja. ja. Tot slot, uh, Lena, nog, uh, of Lana, nog één keer... de website van het evenement. Ja. Uh, welke, welke van alle evenementen? Een ja, heel grapje. 24 uur. Ja, <laughs> www.24h... .nl. slash Zandvoort. Dankjewel Niel voor je tijd. Jullie en, bedankt. Uh, blijf vooral op de hoogte via ZFM. Want uh, wij houden u graag op de hoogte van het geluid van Zandvoort. En blijf gezond. Dat is wel de bedoeling. <laughs> we gaan uh, meteen agenda, door ja. naar de agenda. Er is hoop want, te doen uh, over de weken. Jongens we gaan eventjes uh, de expositie Frisse Wind Met Ada Breedveld en Liesbeth Milor in het Zandvoort Museum. Uh, 8 juni. Ja, 8 juni alweer. Dan hebben we vuurwerk. Ik waar maar even, waarschuw maar ja, even. Het is wel handig om uit te melden. Een beachclub. Ja. Vanaf om 12 uur 000 voor een privéfeestje. Maar het schijnt een grote vuurwerkshow te worden. Ja, en morgen hebben we Zandvoort Alive. Dan uh, vanaf uh, 4 uur tot 12 uur bij uh, Mango's Beach Bar. Is er weer Zandvoort Alive? Allemaal leuke DJ's. Dus uh, en, zeker moeten we week vrijdag. Uh, Theo Hilbers, de vismaltijd, van Splein, aanvang uh, half zes. En dan uh, zondag de open dag uh, van de Zandvoortse Bomschuitbouwkoop. Ja, 15 juni ook. Twee tot vijf uur. Dan hebben we ook 15 juni uh, de 24 uur uh, activiteiten. Daar heeft hij uitgebreid over gehoord. En op 15 juni de optreden van de vrienden van Zandvoort op het Badhuisplein. 16 juni uh, de classic concerts met het uh, een mooie koor uit uh, Almere. Ja, en die waren beroemd want die deden mee op een televisie uh, optreden. Ja, 16 juni is er ook zomermarkt uh, in Zandvoort. Uh, goed. 22 juni, uh, de midzomernachtfestival in het centrum van Zandvoort. Dan krijgen we ook nog een reuzenrad op het Badhuisplein. Ja. En dan 28 tot en met 30 juni, het kuning Zandvoort op het Badhuisplein. De tech. Bij, ja. En daar nou heb ik trouwens uh, nog even wat over te zeggen. Want ik heb net een uh, appje gekregen. Ik had het over dat meneer Rijmers uh, van de televisie het Gassersplein niks vond. Maar ik kreeg van een andere meneer Rijmers, Hans Rijmers, een appje van... Nou, nou ik vind het helemaal geweldig. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, uh, de techniek was in handen van Thomas de Jong. Bedankt, Thomas. Uh, de muzieksamenstelling, Kort Draaien, de redactie, Gert van Kuik, eindredactie. G. Rutte, de koffie, Rick van Schie. Dank wel, Rick. Teken. Het liep uitstekend weer... Uh, presentator Roy van Buringen. Pieter Joustra. En uh, we bedanken Hoogland voor de koffie, thee, limonade enzovoort. enzovoort. Floris bedankt dat we hier weer te gast mochten weten. zijn. Bedankt Lana. En we wensen de luisteraars een prettig weekend. En tot de volgende week. En zometeen Oud-Zandvoort. hè? Oh ja, we hebben ja. Oud-Zandvoort zometeen. Ja, dat is een hele uit, een uitzending van uh, acht jaar geleden. Uh, die ik had met Jan Visser over het oude postkantoor in Zandvoort. Met de podcast die in het midden stond. Dat postzegels nog twee cent waren. Ja. Dat telegrammen daar bezorgd werden en afgeleverd was dat werden. Dat was allemaal acht jaar geleden nog? Nee. Ja, het <laughs> interview. interview was acht jaar geleden. Dit was een hele oude man. Dat Dankjewel. Tot de volgende keer weer. Volgende week uh, zijn we natuurlijk uh, live uh, vanaf het. Uh, Amsterdam Beach Hotel met uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, maar toch een iets andere versie, want het heet in het algemeen het geluid van Zandvoort uh, volgende week vanaf 6 uur ochtends tot 12 uur s'nachts. Bedankt voor het luisteren naar Goedemorgen Zandvoort en tot de volgende keer.